De voor- en achtergevel van het huis in Culemborg werden verwoest... en werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht waar hij de afgelopen dag overleed. De Koninklijke Nederlandse hippische Sportfederatie adviseert om alle paardenwedstrijden... die voor dit weekend gepland staan af te gelasten. De federatie komt met het advies vanwege twee nieuwe mogelijke uitbraken van het rhinovirus. virus De KNHS adviseert om niet onnodig paarden te vervoeren... Paardenhouders worden ook opgeroepen om bij twijfel meteen contact op te nemen met de dierenarts. Het weer vannacht een graad of 5. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden en s'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Para de solidão, eu sou de... That's 9.